7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Cairo is een dode gevallen bij confrontaties... tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette president, president Morsi. Aanhangers van Morsi trokken van de Amerikaanse ambassade naar het Tahrirplein, waar tegenstanders van de oud-president zich verzameld hebben. Er werd over en weer met stenen gegooid. Behalve een dode zijn er zeven gewonden, meldt de Egyptische staatstelevisie. Morsi werd begin deze maand afgezet door het leger. Sindsdien zijn er geregeld gewelddadigheden in Egypte.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 Duikers hebben uit een wrak van een Brits vrachtschip 109 ton zilver naar boven gehaald. Een bergingsbedrijf is daar twee jaar mee bezig geweest. De SS Gersoppa zonk in 1941 na een torpedoaanval door een Duitse onderzeeër, een paar honderd meter van de Ierse kust. Het schip was met een grote lading zilver op weg van India naar Liverpool. Het wrak ligt op 4700 meter diepte. Een bergingsbedrijf ontdekte het schip in 2011... en kreeg toestemming om het zilver naar boven te halen. De bijna 2800 zilverklompen die nu zijn geborgen... hebben een waarde van 36 miljoen dollar. 80 daarvan is voor het bergingsbedrijf... en de rest gaat naar de Britse schatkist. Het weer het blijft nog lang warm, minima vannacht rond 17 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met flink wat zon. Maxima van 30 tot 33 graden. Later op de dag in het binnenland kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Hij is een van de best geïnformeerde... en meest invloedrijke journalisten in Politiek Den Haag. Schrijft voor De Telegraaf, is een graag geziene gast in... Alle talkshows, want echt deskundig. En de grote vraag is natuurlijk hoe hij afstand houdt... en dus zijn onafhankelijkheid bewaart... op die vierkante kilometer van het Binnenhof... waar iedereen, iedereen door en door kent. Hier is Paul Janssen. Uw presentator is Frank van der Linden. Paul, toen jij voor het eerst bij jouw schoonfamilie in Amsterdam-Noord kwam... schrok jij je als keurige, blanke jongen te barsten. Nou, niet toen ik daar meteen binnenkwam, hoor. Maar kort daarna wel. <lacht> nou, ik weet waar je, je verwijst naar iets wat ik in een interview met Vrij Nederland uh, ooit heb uh, verteld. Uh, even de schets, het was eind jaren tachtig... De tijd van de politieke correctheid, om het maar, uh, maar zo te zeggen. En uh, mijn uh, schoonfamilie woont in, uh, in Amsterdam-Noord... en dan niet in de goede buurt waar Wouter Bos woont... maar uh, echt in de, in, de, in de mindere buurt. En uh, nou, toen ik daar een tijdje over de vloer kwam... het, was, uh, het is een uh, Filipijnse familie, hartstikke gezellig. Maar je merkte daar wel dat daar... Uh, nou, bijvoorbeeld over buitenlanders werd daar uh, zonder enige terughoudendheid... Uh, werd er even gezegd uh, hoe, hoe uh, volgens hun de vork in de stil zat. Hè? En, en, dat, en, en hoe zat hij in de stil dan? Nou, op iedereen was flink wat aan te merken. En eigenlijk deugden ze niet en waren ze lui. En dat geldt vooral voor mensen die uit, uh, uit Afrika kwamen. En dat was ik natuurlijk als, uh, als Hollandse jong helemaal niet gewend. Want dat soort dingen, dat uh, plachten wij in, uh, in Nederland niet te zeggen. Maar het was natuurlijk grappig, dat en dat vond ik het interessante aan... dat juist bij mensen die zelf ook uit het buitenland komen... Die, die, uh, ja, die Hollandse kramp daar helemaal niet in zit. En ja. dat, uh, ja, dat, vond ik, uh, dat vond ik mooi, zeker in die tijd. Ja. Ja, ja. Maar toen brak er een dag aan waarop jouw vrouw huilend thuis kwam. Heb ik ja. me laten influisteren. Ze is wel vaker huilend thuis gekomen. Het had dan vaker met mij te maken. <lacht> of ze ging huilend van huis, dat kan ook. Maar... <lacht> Het was een oorzakelijk verband, oké. Ja, dat was ten tijde van uh, de opkomst van Fortuin en uh, toen, toen ze kwam een keer thuis inderdaad uh, overstuur, want uh, ze, was in, ze zat in de tram. Ja. En daar, in die tijd, ja, 2001, kreeg zij uh, in één keer allerlei dingen naar haar hoofd geslingerd in haar stad. Zo van rot op naar je eigen land. En, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat hakte er natuurlijk wel in. Dat is natuurlijk heel uh, zo'n zo uh, meisje wat, uh, wat op de elfde in Nederland is gekomen, uh, hier uh, volledig geïntegreerd is. Uh, Atteneem heeft gedaan, ging studeren en die dat uh, naar haar hoofd kreeg, uh, geslingerd. Ja. En dat was. Het interessante daarvan was uh, dat die twee zaken samen die ervaring uit mijn eigen uh, privéleven... wel eigenlijk in een notendop weergeven wat er hier in Nederland gebeurde. Want, want jarenlang heeft hier toch een, een, een uh, is alles onder het tapijt geveegd over buitenlanders. Daar mocht je niks negatiefs over zeggen. En dat werd echt nou, wat ik dan de Hollandse kramp noemde. En op een gegeven moment met Fortuyn ging die deksel ervan af... en kreeg je een soort tegenreactie en ging het dus... Ja. Ja, op, op, een, op een volstrekte, onverantwoorde en overdreven manier de andere kant op. Ja, en overdreven manier. Jouw jou, ja. jou, jou, jou, eigen echtgenote die, die komen met de tranen op de wangen thuis. Als je dat nou even naar de krant uh, vertaalt waarvoor jij uh, werkte, de Telegraaf. Was dat ook de reden waarom de Telegraaf aanvankelijk anti-Fortuin was? Dat die zo ontzettend overdreef? Nee, ik denk, uh, ik denk niet dat dat de reden is geweest. Uh, Kees Lunshoff, mijn, uh, mijn voorganger, die, uh, ja, die had het gewoon niet op Fortuyn. Waarom niet? Dat, dat, nou, dat, had, dat had natuurlijk ook met wat hij dan noemde de borrelpraat. Hè? Uh, het niveau van de borrelpraat te maken. Maar uh, ik denk niet dat het mee te maken had met, zoals ik dat heb ervaren... dat het een overreactie was... Uh, Kees, die, die vond gewoon uh, wat Fortuyn uh, allemaal verkondigde... vond hij gewoon onrealistisch en, uh, en populistisch... En, en niet op inhoud gebaseerd of om, ja, niet te verwezenlijken. Nee. En daar rekende hij hem nee. op af. Fortuyn zei ooit tegen me... we uh, stel het je schijnheilen bij de Telegraaf. Ja, nou ja. Weet je ook waarom? Enig idee waarom? Uh, nee. Aanvankelijk enorm anti-Fortuyn. Ja. En toen stond er op een dag een, een gigantische foto... Van, Fort, ja, van Fortuin op het strand met Jules Paradijs, de huidige overrecteur. Uh, want die had hem gebeld en die zei: uh, Goh Pim, dat kan zo niet meer. Mm -hmm. uh, wij, wij moeten praten. En Fortuin zei, zei tegen mij: dat was gewoon totaal opportunisme van de Telegraaf van de Kwetta populaire, Ze konden zich niet meer veroorloven om tegen mij te zijn. Nou, het enige wat ik daarvan. Uh... Van weet is dat uh, Kees, volgens mij, toen een vrije dag had. Wat er achter zijn rummel, rug om gebeurde, en hij was daar heel boos over. Ja? Ja. Waarom was Rums uh, daar boos over? Nou ja, omdat het natuurlijk uh, niet. Uh... Past in de lijn zoals hij dat als uh, adjunct-hoofdrecteur en uh, politiek commentator uitstippelde. Dat, dat zou voor een lezer verbazingwekkend zijn. Hè? Dat is dus een, een man die geniet een enorme reputatie, Lunshoff, dat mogen we toch wel zeggen, in ja. Den Haag. Dat was een Corifei. Ja. Die is een dag op vakantie, zeg jij. En dan, nou, hij is niet op vakantie, uh, waar, nou ja, was hij was toen niet. Even in. weg, was Wieberen. Ja. En dan is er Jules Paradijs en die zegt. Ja, het is beter als we pappen en nat houden met Fortuin. En Fortuin, was daar dus, die, die, die lachte zich te barsten, zei hij tegen hem. Nou ja, ik weet niet, ik weet niet of je Fortuyn erop moet geloven. Ik, in mijn herinnering was het ook niet Zul, hoor, die dat, uh, die dat uh, had uh, geregeld. Maar het klopt wel dat er uh, binnen de krant... Uh, ik zat toen op de financiële redactie, dus ik had niet echt met de politiek te maken. Maar ik, ik, het klopt wel dat er binnen de krant uh, verschillend werd gedacht... over hoe je met het fenomeen, uh, fenomeen LPF en uh, fortuin moest omgaan. Spannend, hè, hoe het beleid zo... van een krant toch maar gewoon mensenwerk is, hè? Nou, maar dat geldt ook voor de PVV. Dat geldt ook voor... Uh, kijk, over de SP uh, zijn niet zoveel discussies bij ons op de krant. Nee, ja. <laughs> maar, maar voor de PVV en ook zelfs voor de VVD en CDA... daar wordt er heel verschillend over gedacht. Ja. Ja, ja. Hashtag zoals radio. dat hoort trouwens, maar goed. Zoals dat hoort, zoals dat hoort. Uh, hashtag Radio of als u met ons wilt uh, twitteren. En www.radiokunstof.nl Even via het gastenboek als u een mail wilt sturen... voor Paul Jansen uh, over zijn werk... Over de Telegraaf, over de journalistiek. Paul, daar ligt een, een fijne tegel voor je. Mm -hmm. Misschien tegen het eind van deze uitzending... een fijn citaat van Weilen, PvdA-corrivé, eh, Anne Vondeling? Wie weet, ik denk toch dat het niet gaat worden. Nee. <laughs> <laughs> Waarom weigert die, die Anne Vondeling-prijs eh, oh, twee jaar geleden... toch, toch eh, een, een hele mooie lauwerkrans voor de, de journalist die in Den Haag uitblinkt? Ja, nou dat, dat is, uh, ik zou zeggen, heb je even. Nou, simpel gezegd, ik, ik, ik heb niet zoveel op met, uh, met uh, prijzen die erop neerkomen dat het een soort journalistieke zelffelicitatiedienst is. Want hoe, <laughs> hoe werkt de Anne Vondeling prijs? Ja. Elk jaar kreeg, kreeg ik ook, kreeg ik en uh, mijn hoofdredacteur ook, krijg je een brief of je alsjeblieft iemand wil nomineren waarvan jij vindt uh, dat die bij jouw krant voor een aanmerking komt. Ja, ja. Ja, dat vind ik, dat geldt ook. De tegel, hier ligt hij dan, maar de tegel, uh, die werkt op dezelfde manier. Ja, ja, dus dat, ook dat is de verzamelnaam voor de journalistieke prijzen. Precies, en wat, wat je dan krijgt is dat kranten gaan dan zelf mensen voordragen... en de jury uh, met allerlei hele belangrijke mensen, die gaan dan, dan iemand uittrekken. Ja, dat, dat, ik gun iedereen die dat hartstikke mooi vindt, die, die gun ik zijn plezier. En, ja. en dat schouderklopje, maar daar heb ik helemaal niks mee. Het is, is natuurlijk nog veel mee. stoerder om te kunnen zeggen dat je met geweigerd... Uh, nou, ik had, ik, daar werd toen heel verschillend over gedacht. <laughs> ook op de redactie weer. <laughs> nee, nee, niet op de redactie. In mijn omgeving. Dat we, niet iedereen vond het even verstandig. Uh, nee. Omdat je daarmee weer, uh, weer dingen over je afroepen waarvan je denkt van, moet je dat nou doen? Maar kijk, wat mij daar ook aan storen... is dat uh, bij die Vondelingprijs. Uh, om, omdat ik ook tegen, tegen Jules zei van... nee, we moeten niemand opgeven. Uh, nee. en, op, en op een gegeven moment... kijk, Den Haag is klein. Er zijn niet heel veel journalisten... Um, dus je weet gewoon, vroeg of laat komen ze toch een keer langs. Dus op een gegeven moment, uh, zeker een jaar, werd mijn hoofd ook, ge ook nadrukkelijk gevraagd om mij te nomineren. Mm -hmm. Toen heb ik gezegd, nee, dat wil ik niet. Ik wil... Ik, ik, dat... Dat, hè, die, die, als je maar lang genoeg in daarna zit, krijg je hem een keer die prijs. Ja, volgens mij wel. En wat je, dus, wat je toen dus kreeg. is dat, dat ook al had ik nadrukkelijk gezegd. nee, ik wil er niet aan meedoen. en dan win je hem toch. Ja. En waarom? Dan win, dan, dan win je hem uiteindelijk niet omdat jij zo goed bent. maar omdat uh, als, als zij die prijs niet aan jou geven. Uh, ondermijnen ze daarmee misschien hun eigen geloofwaardigheid. En, uh, ik heb daar helemaal niks mee. Nee. Maar goed, uh, uh, dat, iedereen mag daarover denken wat hij vindt. Nou ja. Laten we even. want uh, je bent commentator. je, je, je, aan, je analyseert uh, het nieuws. Uh, politieke nieuws van vandaag duiden. Mm -hmm. VVD-kamerlid Johan Hauwers legt per direct zijn functie neer... vanwege ja. een integriteitskwestie. Hij wordt verdacht van valsheid in geschriften. Wat voor soort valsheid? Ja, het schijnt te gaan om een uh, hypotheek van uh, 1 miljoen... die hij bij Egon heeft afgesloten... Uh, het is niet helemaal duidelijk wat daar precies... maar het, het schijnt dat hij een valse werkgeversverklaring heeft uh, ingediend daarbij. Ik hoorde ook verluiden en, en las dat ook... dat hij zijn um, salaris was te hoog heeft opgegeven. Ja. Dat hij te veel inkomsten heeft opgegeven. Ja, dat, ja, ja. dat zou kunnen. Ja. Want dan is de truc, aan maar weer... Uh, dat uh, je meer hypotheekrenteaftrek geniet. Hmm. En dat je meer mag lenen. Ja. Kijk, uiteindelijk, of je meer hypotheekaftrek geniet... daar hoeft Egon geen aangifte van te doen. Want Egon heeft aangifte gedaan. Okay. En anders uh, zou het eerder gewoon de belastingdienst zijn die daar... Uh, wat is jouw gut feeling maakt. over deze kwestie? Nou, ik heb begrepen, die zaak, uh, wat mij daar verbaast... die zaak loopt al een tijdje. Die loopt al sinds, uh, of uh, voordat de recess begon. Uh, ik vraag me dan af, uh, want er wordt nu de integriteitscode van de VVD aangehaald. Die natuurlijk is uh, opgetuigd uh, mede... Naar aanleiding van de zaak met Van Rij, de wethouder uit Roermond. Wat mij daar aan verbaast is dat, als deze zaak al uh, een tijdje loopt en de Rijkssager al weken bezig is met onderzoek, waarom dan nu mm -hmm. plotseling zeggen: uh, van nou, met het oog op mijn integriteit uh, kan ik niet verder. Uh, maar ik ben onschuldig en uh, er is eigenlijk niets aan de hand. Wat zou... vermoed je dat er gebeurd kan zijn? Nou ja, het, het lijkt me toch dat, uh, dat als de, uh, ik bedoel, niemand is uh, schuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar als je, als je nu dan opsta opstapt, is er gewoon uh, lijkt me grote druk geweest binnen de VVD. Dat ze zeggen, ja, je, nu moet je echt vertrekken. En ja. ik kan me niet, als het Rijkssociërge onderzoek al weken loopt, dan moet de Rijkssociërge nu met iets... Uh, ja. zijn gekomen, waarmee de vvd top heeft gezegd... Ja, ook al sta je nog niet voor de rechter, als, als dit boven water komt... kunnen wij je niet meer steunen. Nee. Wat, ik vind de timing merkwaardig. Ja, ja helder. Ja. Wat uh, moeten we denken van het gegeven dat in de VVD... vaker dan vroeger integriteitskwesties aan de orde zijn? Ja, ik, dat, dat kan je, ik weet niet of je daarvan moet denken dat die partij uh, rotter wordt. Het kan ook zijn dat ze, dat ze meer boven water halen. Of dat, Zou je dat, dat ook hebben gezegd over de PvdA in dit geval? Ja, waarom niet? Nou ja, we doen, omdat, uh, ja ik bedoel, omdat. Het wel... idee al, al snel is dat je milder bent. voor rechts dan voor links. Ja, dat, dat, dat, dat ik, ik, Er zijn niet veel mensen. Uh, ik heb jou hoog zitten daarin van. Maar ik, dat vind ik een onbegrijpelijke. Ja, nee, doe maar. Onbegrijpelijke uitspraak. Want het, is, het is een beetje alsof. Ja, dat is, dat is het. Daarmee zeg je eigenlijk tegen mensen, tegen journalisten, dat ze niet integer zijn. Want iemands uh, onafhankelijkheid en uh, ten opzichte van. Uh, partijen is... Uh, ja, ik bedoel, daar begint het allemaal mee. Nou, ik vraag het ik omdat zeg, jij ik, zelf, omdat je zelf hebt gezegd... ik zie bij links veel meer hypocrisie dan bij rechts. Ja, maar de, de hypocrisie vind ik wat anders dan... Nou, uh, dubbele agenda. Allemaal tot je dienst, uh, dat is ook zo. Maar dat, is, dat vind ik toch wel wat anders dan... Uh, dat je, hier heb je het over strafbare feiten. Uh, weet je, dat is... Uh, en, en over corruptie binnen een partij. En daar ging jouw vragen over. Mm -hmm. uh, is, is dat erger geworden bij de VVD? Ik, dat, ik kan dat niet... Ik heb geen... Een nulmeting, om het maar even in, in die termen te trekken. Waar, waar, waar maar dat dat ooit het ooit begonnen zou zijn. Nee, ja. dat, kan ik, dat kan ik niet afmeten. Het is wel. Uh, kijk, de VVD is, is uh, al heel lang een bestuurspartij. Dus je kan ook niet zeggen. Zoals wat je misschien bij andere partijen. Zoals de PVV wel zou kunnen zeggen. Het is een nieuwe partij. En uh, dan zitten daar relatief onervaren politici. Die weten niet hoe ze met macht om moeten gaan. Geldt bij de VVD ook niet. Dus waarom dat nu. Uh, die partij zo hard treft. He, want ik denk dat we ook nog wel uh, bijvoorbeeld de zaak Hermans met Mea Vita, die komt ook nog. Uh, ja, uh, in even augustus. een paar zinnen voor de luisteraar. Luc Hermans, uh, VVD-senator, was. Uh, Koning van de Bijbanen wel genoemd. Ja, inderdaad. Hij heeft er een heleboel weggedaan inmiddels. Maar uh, toezichthouder bij Mea Vita en. Uh, Um, is daar in opspraak geraakt en er de, de zou ook uh, aangifte gedaan zijn uh, uh -huh. tegen de toezichthouders. Ja, en dat half augustus komt dat rapport naar buiten. En dat kan voor hem ook wel eens heel vervelend gaan worden. Dus dan heb je weer, misschien weer van al iets andere oren, maar weer een integriteitskwestie. Ja. Het kleeft wel aan de partij. Het komt nu uh, ook met hooimakers een aantal keren voor. Maar... Uh, hooimakers Noord-Holland, zeg, debuteerde. Ja. ja, maar of het, of het, uh, dit zijn, dit zijn. Vroeger waren dit altijd dingen die je bij CDA's in Limburg zo aantrof. Ja. Maar goed, nee. uh, Paul uh, Jansen, wat zijn de kwaliteiten die een politiek commentator moet hebben in jouw ogen? Nou, die zijn er in vele maten en soorten. Dus daar is, uh, ik denk, ik denk dat het politiek commentator uh, allereerst nieuwsgierig moet zijn. Uh, want, kijk, commentatoren, die uh, dat zie je altijd. Het is ook het eerste wat, wat ik me had voorgenomen toen ik in Den Haag begon... en deze baan uh, in de schoot geworpen kreeg omdat uh, Kees ons uh, was in vallen. Ja. Ja. Veel te vroeg gestorven. Uh, kijk, uh, het is altijd, ik zeg altijd, het is heel makkelijk om een mening te hebben... Uh, maar een mening die gebaseerd is op feiten, dat is een stuk moeilijker. En in Den Haag valt ik, ik, ik me ook, ik vertiel me er ook regelmatig aan... Doe eens een voorbeeld? Nou, het is, het is, soms zijn er wel zaken waarvan je denkt uh, dat je weet hoe het zit... maar dan blijkt het toch weer... Uh... Wat, wat blijft je bij? Van oei, uh... herinner me er liever niet aan... dan hoor ik het liever uit je eigen mond even denken, want je eigen, je eigen missies die verdringen je kennelijk <laughs> Daar even. Ik geloof er niets van. Neem rustig je tijd, Paul. Nou, nou dan stel ik me heel nederig ja. op. We hebben, we hebben een uur, wou je zeggen. Ja, maar, nee, maar doe eens. Je zal is wel die nagel in je dooskist voelen. Van, ah ja, dat dingetje toen. Nou, ik, ik heb. Ik, ik zit echt oprecht te ja. denken. Want meestal is het, wel, is het dan wel zo dat ik het, dat ik het voor publicatie nog wel. Uh, Rechtbrei, uh, recht maar waar ben ik nou echt de bocht uitgeschoten in een, in een column? Dat ik dacht van het zit zo. Ik, uh, ja, ik, ik wil niet zeggen, ik kan er even niet op komen. Dat klinkt, dat klinkt wel erg flauw. We nee, me hebben me absoluut de ik, tijd. Uh, ik ja. kom daar straks graag even op terug. Oh maar, maar in ieder geval wat ik dus wilde zeggen is dat, uh, dat je vaak uh, alleen maar uh, meningen leest. En ik vind dat een politiek commentator eerst dat het zijn plicht is om eerst uit te vogelen. Uh, hoe zaken in elkaar zitten. En op basis van die feiten kan je mening... Ja. En die mening mag nog zeer uitgesproken zijn. En daar mag iedereen het mee oneens zijn. Mm -hmm, maar die feiten tellen. Maar die is gestoeld op feiten. En ik verbaas me dan over dat er een aantal commentatoren zijn of waren... die je zelden of nooit in Den Haag ziet. Dan denk ik, hoe, Wie dan, bijvoorbeeld? Nou, de Elsbeth Etis van deze wereld, die ook hoog aangeschreven stonden. Ja, ze die... is inmiddels gestopt met die column in de NRC. Ja, maar dat was echt stude een studeerkamergeleerde. Zeer, zeer gewaardeerd in haar kringen. Maar ik vind dat nou niet een politiek nee, commentator Want, want, want je mee? moet in die wandelgangen praten. Je moet uh, die contact hebben. Je moet dat niet. Netwerk bouwen. Ik vind iemand als Ferry Mingelen. Die, die uh, zo ontzettend lang. Dat ook met zoveel enthousiasme en plezier. En, en nog steeds nieuwsgierig. En dat had Kees of ook. Daar heb ik echt bewondering voor. Hm. Ik denk niet dat ik het zo lang volhou. Uh, dat je, je moet namelijk in Den Haag wel heel erg oppassen... dat je vroeg of laat niet cine, uh, Sinisch cynisch wordt. Ja. En uh, uh, de verkiezingen volgen elkaar natuurlijk heel snel op. De onrust in Den Haag is groot. Je ziet nu echt uh, met dit kabinet Rutte 2... dat ze er echt een puinhoop van maken. Laten we eens even uh, een, een, een mooi voorbeeldje Dus dan blijft het lastig om optimistisch te blijven? Zeker, zeker, zeker. Laten we eens een voorbeeldje van jouw invloed uh, uh, pakken. Op een gegeven moment schrijf jij een column... over de bezuinigingsvoorstellen die ambtenaren doen. Mm -hmm. En dan? Ja, dat ging toen... Uh, ik moest even graven waar jij... Uh, dat is alweer een tijdje terug. Dat ging, dat ging over... Uh uh, ik geloof de, de, de, de groslijst Gerritsen. Ja, dat, ze moesten dat, met dat, allemaal ideeën komen... waar zou je even theoretisch verleden, niet ja. nou allemaal kunnen bezuinigen? Nou, ze hadden toen onder andere een, een voorstel gelanceerd... om te bezuinigen op, uh, op het speciaal onderwijs... door de, de grens voor het IQ... Waar, waar, waar, waarmee je daar op aanspraak kan maken als, als, als kind en de ouders... om, om dat te verlagen, waardoor ja. een hele categorie kinderen daarbuiten zou vallen. Kwetsbare kinderen. Kwetsbare kinderen. Vallen. En um, op, op zich vind ik dat, dat, dat je dat, want die, de, die grens ligt hier hoger dan elders in Europa. Nou wil ik niet zeggen dat Europa zaligmakend zijn. Er zijn zelfs partijen die dat uh, mm. heel anders zien. Maar, um, dus op zich kan je dat nog wel voorstellen. Maar waarom ik daar, mij daar aan stoorde... is omdat diezelfde ambtenaren niet op het idee waren gekomen... om bijvoorbeeld fors te gaan snijden in de, de ambtenarij. De, in de ambtenarij. <laughs> wat me toch een veel logischer ja. uh, optie lijkt om te bezuinigen. En wat dan, gebeurde er vervolgens? Nou, ik heb daar een column over geschreven en me, daar, en, en me daar boos over gemaakt dat dat zo was gelopen. En toen hoorde ik later van, uh, van de minister dat. Uh, Mag je inmiddels uh, zeggen welke minister dat was? Ja, dat was de minister De Jager. Nee. Uh, dat, dat, uh, dat dat plan was, uh, was kaltgesteld omdat. Uh, omdat ze toch wel geschokken waren van, uh, van de reactie En, van, en wat denk uh, je dat op, op, op dat moment? Er komt, er komt niet ja, de en... minste van het stelletje naar je toe. Hè? Kees de Jager, financiën, topdoc. Ja. En die zegt, nou, meneer Jansen... die column in de Telegraaf die heeft een rilling door de Trevenzaal... Uh, doen gaan oh, waar dat wij vergaderen. Nee. Ik dat, dat zo was. Maar, nee, maar goed, ze, ze droppen het plan... mede onder invloed van die column. Ja, dat, vind ik, dat verbaast me dan. Maar dat is misschien mijn naïviteit. <laughs> ja, dat verbaast me. Is het leuk? Eh... Ja. Um, het kan, ja, natuurlijk is het, is het wel leuk. Alleen je moet, je moet daar wel heel behoedzaam mee omgaan. Uh -huh. het, kan, het kan ook tegen je werken. Ja, in welk geval dacht je bijvoorbeeld, oeh, even ga eens terug. Niet te, niet te hard verslapen om <toss> niet te veel groter te worden. Euh, nou, ik denk bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld nou, nu met je zou het misschien niet zeggen... maar nu met deze coalitie, VVD, PvdA, denk ik wel... ik moet oppassen dat ik niet elke week gaan lopen hakken op deze coalitie en zeggen dat ze... Nou, ik vind namelijk echt dat ze het niet goed doen... en dat ze echt heel verkeerd bezig zijn. En zei ik heb bij de laatste interview met PvdA-leider Samsel... Ja. en die blijft bij hoge laag beweren... Dat de coalitie wel goed bezig is. Terwijl als je alle economische cijfers er maar bij haalt, dan zie je gewoon werkloosheid dat. werkloosheid loopt op. Het wordt van kwaad tot erger. De economische groei neemt dat af. Inflatie neemt toe door de lastenverzwaringen. En nou, zo kan je nog wel even doorgaan. Ja, wij spraken uh, als kunsthofredactie met onder andere Raoul Dupree, chef uh, parlementaire redactie van de Volkskrant. En uh -huh. die zei: Ik merk als ik de Telegraaf lees. Hij maakt overigens de kanttekening dat hij grote bewondering voor jou heeft. dat ze dat hele kabinet eigenlijk gewoon van aan niet gewild hebben. Nee, maar dat is, dat is echt flauwekul. Ja, met, al, met alle respect zeg ik dan maar even terug naar... <laughs> want, want? Nou ja, zo, ik zit, ik, zo zit ik er heel, uh, helemaal niet in. mijn krant ook niet. Dat wij, dat wij van meet af aan... Ergens... Maar het sluit wel aan bij je eigen observatie. Want ik moet een beetje uitkijken dat ik niet elke week schrijf. Nee, dat het kijken, rammelt. Ja, maar we zijn nu drie kwart jaar verder... En kijk, ik heb, ik heb dat laatst ook nog bij Knevel van de Brink gezet. En dat vind, ik, dat vind ik ook echt. En dat is ook wat, wat Kees mee heeft meegegeven. En laten we niet vergeten: dat... Lundstof is echt heilig, hè? Kees hier, Kees daar. Hè? Absoluut. Oh, ik, hè? absoluut. <laughs> maar ook Jules, ook de, mijn hoofdrecteur, Shul is, is, is geschold uh, door Kees. Laten we dat even niet vergeten. Ja, die, uh -huh. wordt, die wordt vaak onderschat. Shul uh, dan bedoel ik, hè? Uh, maar kijk, en ik denk dat is namelijk ook hoe de krant tegenover staat uit wij beginnen altijd met uh, wa waardering, ook al is het de PvdA of de SP... of het kan me niet schelen welke partij. We hebben, uh, het uitgangspunt is altijd, je moet waardering hebben... voordat er partijen zijn die verantwoordelijkheid willen dragen. Mm -hmm. Zeker in tijden van crisis, want dan moet je gewoon vuile handen maken. Daar moet je altijd waardering voor hebben. Maar als je vervolgens ziet dat een coalitie... waar niet alleen de PvdA, maar natuurlijk ook de VVD... waarvan altijd wordt gezegd, de Telegraaf is een VVD-partijblaadje... noem het allemaal maar op, maar die uh, zo uh, uh, de plank aan het mislaan zijn... en eigenlijk niet de problemen aan het zijn, maar de problemen eerder lijken te verergeren. dan vind ik dat je. Dat je als journalist. daar ook wel de vinger op de zere wat, plek mag leggen. Wat, wat voor kabinet vind je dat er dan had moeten worden geformeerd? Een, een kabinet met een meerderheid in de Senaat. En laten we niet. Ik, laat dus ik, ik, dus even, even weer uitleggen uh -huh. aan, aan de leekluisters, zal ik maar zeggen. Stel je, hebt even de Telegraaf niet gelezen. een jaar lang en ook andere media niet geraadpleegd. Um, nu, nu moet iedere keer deze coalitie winkelen bij. De partijen, andere partijen in de Tweede Kamer van steun ja. jullie ons. Want we hebben straks de mensen van jullie partij in de Eerste Kamer ook hard nodig, anders krijgen we er geen meerderheid ja. voor. Ja, en op zich hoeft dat geen ramp te zijn. Uh, maar wat je nu ziet, is dat ze, dat ze om een draagvlak te krijgen en ze dus ook daarmee de Eerste Kamer onder druk te zetten, gaan ze allerlei akkoorden sluiten. Met de polderen en zorgpartijen, noem het maar op. Want dan wordt natuurlijk lastiger voor de oppositie in de Senaat om te zeggen: Ja, jullie kunnen wel met het veld een akkoord sluiten. Met de werkgevers, maar wij, met de werknemers. Ja, ja, en, en, en uh, de, nou, zoals met het zorgakkoord met de ziekenhuizen en de artsenorganisaties. Dus dat is natuurlijk ook vooral een tactie. Maar het regent akkoorden. Uh, worden, in die akkoorden worden vaak allerlei afspraken uit het regeerakkoord, wat de basis worden aangepast. En vervolgens komen ze uh, terug bij de politiek. En dan moeten ze weer eens daar gaan sleutelen. We. Had dan d 60 erbij moeten? En, en het CDA, want anders heb je in 2015 komt er een nieuwe Eerste Kamer, anders ben je weer terug bij af. Er ja. wordt nu vaak gezegd: uh, d 60 GroenLinks kunnen, kunnen de facto de gedoogpartners worden van dit kabinet. Allemaal leuk uh, en aardig, maar dan kan je twee uh, begrotingen met elkaar sleutelen. In 2015 uh, komt er een nieuwe Eerste Kamer en dan uh, heb je ja. het probleem weer. Er was uh, een paar maanden geleden een oprisping van Hans Wiegel. Hè? Die zei er moet een tussenformatie ja. komen. Die, die, die, die partijen die moeten er eigenlijk alsnog bij komen, D66-CDA. Zou dat überhaupt kunnen? Ja hoor, alles kan. En, uh, heeft hij gelijk? Uh, ik denk dat hij gelijk heeft. Kijk, uh, ik heb... Ik heb toen dit kabinet aantaald volstrekt niet uh, uh, gezien dat het zo'n groot probleem zou worden in de senaat. Er zijn maar heel weinig ik geloof dat nodig. Handnoten... we dan toch een voorbeeldje van, van een, een taxatie die niet helemaal oké okay was in de eerste instantie. Ja. Je zocht ja. er net naar. Van... Ja, nou, nou, nou raak ik hem toch nog ongewild zelf aan. Dus je, hebt de, je, <laughs> je hebt onvoldoende getaxeerd hoe groot dit zou wegen? Hoe zwaar Om, dit zou zijn? Met de ervaring van Rutte 1, waar ze ook geen meerderheid in de Senaat hadden, maar gewoon een stevig uh, deal hadden gesloten met de SGP. Uh, konden ze dat toch uh, uh, redelijk stabiel tussen aanhalingstekens? Want de PVV ging natuurlijk uiteindelijk dwars liggen. Uh, konden, maar konden ze in ieder geval in de Senaat konden ze wel zaken doen. Mm -hmm. Dus de verwachting was toen dit kabinet aantrad dat dat wel weer los zou lopen. Omdat, je, uh, omdat VVD en PVDA samen toch wel. 30 zetels hebben van de 38 in de Eerste Kamer die je nodig hebt voor meerderheid. Dus je had een aantal varianten. Maar de, de Senaat heeft zich heel politiek opgesteld. Ja, okay. uh, ik heb me daarin vergist dat dat, dat, dat zo'n probleem zou worden. Maar als je dan ziet dat het een probleem wordt... dan moet je niet nu zoals... VVD en PvdA doen dat glashard blijven ontkennen. En de maar, hele tijd. Dus Zorgt in ieder geval, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Het gaat er uiteindelijk voor een oplossing die uh, de onzekerheid bij de mensen wegneemt. En wat je nu ziet is dat de politieke verhouding in Den Haag de onzekerheid bij de mensen voeden. Terwijl we hier in Nederland nou, hebben. We hebben geld vast. We hebben hier in Nederland, het is begonnen in 2008... met een kredietcrisis, een bankencrisis, het werd een eurocrisis. In Nederland, dat zie je in alle cijfers, dit is een vertrouwenscrisis. En die vertrouwenscrisis los je niet op... door het ene na het andere akkoord te sluiten... en tegen de mensen zeggen dit wordt het... en vervolgens in de politiek daar weer aan te moeten gaan sleutelen... om een politieke steun te krijgen. Ja. Dat, dat voedt de vertrouwenscrisis. Ja. En daarom vind ik dat dit een onverstandige weg is. Ja. Over vertrouwen... Um... De laatste jaren klinkt steeds vaker het geluid in de journalistiek... onder andere in Vila Media, ons vakblad... Hè, dat de Telegraaf uh, een krant aan het worden is... met meer en meer campagnes, politieke mm -hmm. campagnes. Uh, bijvoorbeeld uh, tegen het plan tijdens het kabinet Balkenende en de Vier om kilometerheffing in te voeren. Veel artikelen met een toonsoort van tegen. Uh, vlak voor de laatste verkiezingen stevige voorpagina's over de SP. Dreigende nationale ramp. Wat vind je van dat verwijt? Nou, wat betreft de kilometerheffing is dat, is dat absoluut waar. Daar, daar doen we ook helemaal niet ingewikkeld over. Er stond ook gewoon een etiket bij. Uh, of een, een, een, in de krant elke dag. Uh, in het kader van de objectieve uh, journalistiek zijn we tegen. Nou, maar gewoon, we zijn er gewoon heel duidelijk in. Uh, dat, dat, ik zit even te denken, wat was ook weer de kreet die erbij stond? Uh, we hebben ook Vuist tegen de Fiscus gehad, dat stond ja. er elke keer in. Ja, ja, ja, met een ja. verhaal, nee. weet je. En daar, daar mag je van alles uh, van vinden. En er waren mensen uh, zeer van gecharmeerd. En anderen vonden het, vonden het maar niks. En dan krijg je het etiket campagnejournalistiek. Ja. Het is mij allemaal tot je dienst. Kijk, uh, uiteindelijk doen alle kranten doen daar mee. Uh, en, ook en SP? SP? En ook nog wel andere, andere programma's. Ja, daar kom ik, kom ik straks graag, uh -huh. Maar ik wil toch wel even zeggen. Kijk, ik hoor... De, de, die, die verontwaardiging is toch een, een beetje selectief. En uh, van mij mag het. Uh, maar je merkt bijvoorbeeld wel als NRC... Uh, wekenlang... Verhalen schrijft uh, tijdens Rutte 1 tegen bezuiniging op de cultuursubsidies. geschreven door een mevrouw Birgit Donker. die later volgens mij is vertrokken als directeur. naar het Mondeljaar Fonds. Die die, die die subsidies uitdeelt. dan denk ik, waar haal je nou. Lichte gevoeligheid klinkt hier doorpaald. Uh, nee, nee, maar dat ook is een lief, niet, nee, nee. interessant punt natuurlijk. Dat, ja. is niet, dat is niet lichtgevoelig. Dat is gewoon even, even, even de zaken naast elkaar. even één maken. Ja, ja, ja. Even, even laten zien. Dat, dat, want de NRC is natuurlijk met name de krant uh, ja. die, die er een handje van heeft om naar anderen te wijzen. En, uh, ik kan me bijvoorbeeld ook herinneren met de zaak... en er nou worden bepaalde mensen op mijn klant duiken onder het bureau. Maar ik zeg het toch. Doe maar, ja. in, de, in de zaak Ruben. Mm -hmm. He, de, de, dat jongetje dat als enige de, de ramp in Libië uh, overleefde. Waar de telegraaf de halve natie over zich heen kreeg. Ik zeg Vanwege niet, dat interview dat op de voorpagina stond. En je, en je hoort mij niet zeggen dat, dat, dat, dat die verontwaardiging onterecht was. Maar de, een krant als NRC ging er ook uh, hard in om ons te wijzen. Maar de, toen de zaak Friso het NRC trof, uh, hebben wij uh, niks gedaan in hun richting. Mm -hmm. En ik vind toch wel even dat, dat een aantal zelfbenoemde kwaliteitskranten... is wat kritisch naar zichzelf zouden moeten kijken in ja. plaats van altijd na te wijzen naar ook het AD... maar vooral de Telegraaf. Maar ik vind het wel sterk dat je dat ook durft te zeggen zo... met uh, verwijt aan de Telegraaf zelf... dat die, die, die toestand met Ruby, Ruben eigenlijk niet had gemoeten. Nee, natuurlijk niet. Dat heeft de Hoofdredactie ook ruiterlijk erkend in de verklaring. Ja, ja. dus. Uh, maar bedoel, wij, wij Zoals zijn... de NRC, laat dat ook duidelijk zijn. Naar de zaak Frizo. Uh, uh, ja, onderzoek dat... heeft laten doen. En even ruiterlijk heeft verklaard. Dat hadden we uh, beter moeten uh, handelen. Zeker. En, en dat, is, dat is ook. Uh, ik denk dat dat ook verstandig is. Dat je, dat je uh, als, als journalist en als, uh, als medium laat zien. Dat je voortschrijdend inzicht hebt. En dat dat niet alleen in de politiek dient te gelden. waar wij nee. allemaal zo graag. Uh, zo graag over schrijven. Uh, jij noemde nog iets anders. over oh, de SP. Ja, en dat, dat, heb ik dus, dat, vind ik dus, dat heb ik dus niet begrepen. Ik heb die artikelen stuk voor stuk namelijk geschreven. Uh, Even voor alle hel helderheid, dat was aan de vooravond van de laatste verkiezingen... waren er, ik meen, twee of drie, daar wil ik vanaf zijn... voorpagina's met stevig uh, uh, journalistieke retoriek uh, tegen de SP. Het waren drie dat, dat, verhalen... Het, uh, en... En uh, ja, retoriek tegen de SP, ja, daar ga je al. Maar het was wel uh, een beetje dat er kwam absoluut een nationale ramp over dit land heen als de SP zou gaan meeregeren. En dat zag op nou, dat, dat moment nog wel uit. Dat, ik denk Daaruit. ook, nee, maar luister, uh, allemaal tot je, dat is ook zo. Maar uh, het eerste verhaal, SP kost banen, waar we dat aankondigden, dat was, dat was gewoon gebaseerd op de doorrekening van het Centraal Hetcepten, Planbureau. Ja, ja. De SP kwam heel slecht. Uh, eruit. Uh, de NRC opende die dag toen met dat de PvdA het zo slecht deed... in de berekening van, van uh, het CPB. Wij kozen toen voor de, om, om in te zoomen op de SP... omdat de SP toen nog en met de VVD in de race was om het torentje... op dat moment zelfs even de grootste partij Futuriel, was. Ja. En dus vind ik het logische dat je, dat je partijen die strijden... om een plek in het torentje... en als een partij dan op basis van onafhankelijke rekenmeesters... heel slecht uit de bus komt... Nee, point dan, taken. Dan, okay. En die andere dat... twee pagina's? Nou ja, wij hadden toen een, uh, wat er toen gebeurde is... wij hadden toevallig de dag nadat die uh, plannen van het CPB kwamen... hadden wij al een gepland interview met Emil Roemer staan. En daar deed die uh, opvallende uitspraken... Uh, een van de uitspraken was de bekende, de arme armen, de rijke rijker. Uh, daar wij... nou, moet je even ietsje, ietsje duidelijker in de versie. Nou, zijn, zijn redenering was, dat had hij eerder ook in een interview... met het Financieel Dagblad uh, gezegd, dat uh, de rijken waren volgens hem... Uh, hij noemde een percentage, ik geloof 10% op vooruitgaande... de armen waren, ja, nou, 10% armer geworden. 10%, 10 armer geworden. Uh, toen zijn wij dat gaan checken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En uh, die econoom daar, die, die daarover ging, die... Uh, de hoofdeconoom die had gezegd dat dat niet klopte, want Roemer baseerde zich op de vermogenspositie en die had, had dus geredeneerd. Ik, hij heeft me, Roemer heeft me ook laten zien. Had geredeneerd. De mensen met de meeste vermogen hadden inderdaad 10% aan vermogen gewonnen. Mm -hmm. En de mensen met de laagste vermogens hadden veel vermogen verloren. Maar zei het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek: dat zijn niet noodzakelijk ja. de armen. Dat zijn ja. bijvoorbeeld veel ondernemers. Ja, je, je zit te glimlachen. En die glimlach las ik ook terug als telegraaflezer. Ja, omdat jullie daar gewoon lekker graag brood, boter uitbraden. uit, uit zo'n moment. Dat, dat, dat, dat merk je ja, gewoon we, de toonsoort, aan de vette bekopping. Uh. Tuurlijk, we zijn, we, zijn, we zijn journalisten. Natuurlijk is dat als je, als je een, een politicus. Uh, Ergens op uh, iets doorprikt, zal ik maar zeggen. Uh, dan, dan, is, dat, natuurlijk vind ik dat prettig. Ik denk ook dat dat namelijk bij mijn taak hoort om kritisch als, tegen licht als, te houden. Als collega Dupree van de Volkskrant zegt, ja, mij geeft het het, het gevoel dat die krant toch van CDA, zoals het onder Lunstov was. Mm -hmm. Wat is opgeschoven richting VVD? En dat blijkt dan, denk, zegt hij met zoveel woorden, dat, uit dit soort dingen? Dat denken ze bij de VVD heel anders over. Dus, sorry, maar er is echt geen partij. Die het afgelopen jaar in de, in de Telegraaf zo ongenadig verlangs heeft gekregen ja, als de VVD. Dat is op een bepaalde manier waar misschien is het aardig om in dat kader even naar het volgende fragment te luisteren. Ja, dat was schrikken voor Mark Rutte bij het ontbijt. Achterban VVD is ziedend, kopte de Telegraaf vanmorgen met ernaast Marks Rutte. Dezelfde krant voerde voor de verkiezingen een hartstochtelijke campagne voor de VVD. De partij van de premier heeft zich verslikt in de zorgpremiekwestie... en vindt nu de krant van Wakker Nederland op zijn pad. Lukt het Mark Rutte en de fractievoorzitter Halber Seistraat de achterban te kalmeren... of is het te laat aan tafel, Jort Kelder en Jack de Vries? Ik begin met jou, Jort. Uh, ja. Wat zal Mark Rutte hiervan vinden? dat nou, daar, zijn telegraaf ik, uh, zo ja. uitpakt. En de, gisteren eigenlijk... Nou ja, het is bij de VVD alcohol. de enige krant die ertoe doet. En als je anders vinden ze een ding, daar heb je niks aan. Dat stemt toch D66 of VVD. Dus het is de enige krant die ze belangrijk vinden. En wat natuurlijk ook al die dj's ochtends op de radio gebruiken. Dus het hele, het hele humeur ochtends is, we zijn belazerd door de VVD. We zijn misleid in de campagne. Dus Marks ik denk Rutte, dat hij niet, niet ongeestig? Ja, ik vind dat grapje nog wel geestig. Ja, en hij is historicus, hij weet wie het is. Hij was overigens een goed econoom, Marx. Alleen, ja, niet altijd gelijk kreeg. Nee, maar die doet pijn. Hoe is dat gelopen? Die kop, Marx-Rutte. Paul Jansen, uh, ik zeg het toch maar even in Kunst of de gast van de NTR Radio 1. Ik moest even een boertje weghoesten ja, van de Ja, ik zag het dus. Ja, ik vind het heel te <lacht> <juist het> proberen. <lacht> Dank. Uh, hopelijk is dat niet vaker nodig <lacht> vanavond. Uh, ja, joh, hoe is dat met, met, met Marx-Rutte? Ik geloof dat het een... Uh, dat dat is begonnen, uh, bij ons althans, met een, een, een, een lezer die op de wat u zegt pagina dat had gehoord. In gezonde brieven, ja. Ja, maar oorspronkelijk komt het volgens mij van Raymond Knop, CDA-Kamerlid... die dat in de campagne een keer uh, geroepen heeft. Ja. En ik denk, ik vermoed dat die lezer dat daarvan heeft opgepikt en zo is het bij ons gekomen. En, en jullie dachten, daar kunnen we wel wat mee. Ja, en dan met zo'n winkelerprins ding erbij. Ik vond het kostelijk, ja. Ja, even voor alle duidelijkheid. Die winklerprins uh, wat was het ook in een afbeelding van, oh, klar, van dat Marks, Markshoofd. Uh, met een uitleg wie het was. Ja, en dan uh, dat hoofd van Mark Rutte uh, daarna, uh, daarnaast. En dat vanwege het feit dat die uh, zorgverzekeringskwestie... tot nivellerende effecten leidde. Uh, ja. uh, dus veel mensen dat in de ook achterban bezopen, van de VVD boos maar. een bezopen maakt. plan was, te meer. omdat oh, okay. het, Nou ja, maar kijk, dat vonden ze dus ook, uh, ook Edith Schippers zelf... Uh, in misschien iets andere bewoordingen dan ik hier nu vertel. Maar kijk. Uh, VVD-minister voor alle helderheid. Ja, uh, VVD-minister van Volksgezondheid. Je kan wel de, in de, de zorgpremie inkomensafhankelijk maken. Maar je moet hem natuurlijk wel op een bepaalde hoogte dan zetten. Dat was ook haar redenering. Uh, dat, dat het daarmee niet het gevoel is dat het zorg gratis is. Want wat is nou een van de grote problemen in Nederland. Waarom de schuldencrisis hier zo de, de pan nou, uitreizen... omdat die zorgkosten oneindig veel stijgen. Nou, oké, okay, maar laten we die, die zaak even inhoudelijk doen... waar het me nu om gaat. Dus jullie voeren op dat, op, op, op, op, op dat moment een soort van campagne. Zegt Alweer Rutte, campagne. Nou ja, maar goed, zegt Rutte dan iets tegen jou in de wandelgangen? Van, hij moet dat nou zo, meneer Jansen, of... Uh... Nou, we hebben toen wel een. een, een ik vond het ook grappig, daar wil ik wel even, even. En dan ga ik je antwoord geven hoor. Ook, ook die inleiding. Je bent die, in de milde uh, bui hoor ik. Bij ja. de Wereld Draait Door. Het is altijd. Eerst voeren we campagne voor de VVD. Daarna voeren we campagne <laughs> tegen de VVD. Snap je? Het is, dus no wij, wij, het is dus nooit zo. En ik, ik vind dat... Uh, ergens ook wel vermaakt. De tijd dat ik me daar druk over maakte ligt ver achter. Ah, dat hoor ik niet terug, maar uh, dat hoor ik niet terug. Nee, Probeer het. Is, het, het, is dus nooit zo, het is dus nooit zo dat wij, uh, dat wij gewoon uh, felle journalistiek bedrijven. Nee, het is altijd campagne, hè. Dat zit altijd iets... Oké, okay, we noemen van het, van het felle journalistiek. Een, er zit, zit altijd iets van de disqualificatie in. We noemen en, het, en, het felle journalistiek. En waarom ik, daar, waarom ik me daarover verbaas, is, omdat eigenlijk uh, uh, in, ik ik merk zelf dat, dat, dat ook ik en mijn collega's, maar ik heb, laat ik het bij mezelf houden, ja. dat je ook de neiging hebt om richting andere kranten dan heel Negatief te gaan okay, doen. Oké, maar nu Rutte. En dat is, dat, is, dat is zonde. Want uiteindelijk moeten we blij zijn dat we niet, dat we niet vijf uh, te maken of vijf Telegraaf of nee, vijf okay, NRC maken okay, verschillen. Okay, maar, maar wat zegt Rutte. Mark Rutte als, als jullie zo doen op de voorpagina van de Telegraaf? Nou, we hebben toen in die dagen was er een kennismaking met de nieuwe ministersploeg op Algemene Zaken. Dat is informeel. Dus daar sta je met iedereen te borrelen. Honderden journalisten en de minister- en staatssecretaris. En toen hadden wij, wij hadden natuurlijk gevraagd, collega Wouter Winter en ik, om even tien minuten met de premier apart te zitten. Zoals je dat dan noemt, inderdaad. En dat was een... Uh, uh, ik zie nog de woordvoerder van de Rijksvoorleggers... die ze daar helemaal wit wegtrekken. Henk Brons. Dat, uh, ja, wat gebeurde nee, er dan? Dat, dat, dat was een collega. Ah, okay. Nou, dat was van, van twee kanten. ging dat gewoon met gestrekt been erin. En, en Rutte zei ook gewoon tegen ons... Uh, wij stelden een vraag en die behoorlijk pittig was. Ik weet even niet meer... Ja. Uh, welke, maar. Is, uh, maar goed. En toen zei hij: Hij ging ons, mij dus ook verbeteren van een journalistieke vraag, zou zijn. <laughs> weet je? Ja, ja, ja, ja, hij was daar uh, zeer pist af. Hij was heel erg boos, ja. En, uh, en, en, en dat was aan twee kanten, was er natuurlijk gro ja, groot zagrijn. Ja. Kwamen jullie eruit dan? Ja, ik denk dat wel dat we er uiteindelijk. Kijk, uh, of we nou de allerbeste vrienden zijn, is vers 2. Maar... Ik heb het indruk ja. namelijk van niet. Als je in Den Haag een beetje in de rondte praat. Dan... Dan hoor je dat uh, Rutte indirect en direct nog steeds aan jullie zou laten blijken dat hij met het redactioneel beleid van de uh, Telegraaf niet erg happy is. Uh, uh, jullie redact, zouden uh, te redact, kritisch op de redact, VVD zijn. Oh, nu in algemene zin. Dat zou zomaar kunnen, want ik ben ook heel kritisch op de VVD. En, en met mijn, uh, mijn hoofdredactie en mijn collega's. Maar daar is alle aanleiding toe. En daar mogen ze dan uh, niet blij mee zijn, maar dat interesseert me echt helemaal niet. Mm -hmm. Ik, ik, het is natuurlijk makkelijker voor ons als iedereen wel blij met je is. Maar volgens mij is het niet je, ja. je taak als journalist om uh, overal maar eindeloos schouderklopjes te krijgen. En de populaire jongen te zijn. Als een kabinet gewoon. Het kan me niet schelen welke partijen het leidt. Ja. Ook al zit er dus in dit geval een VVD-premier. Als een kabinet uh, uh, gewoon uh, ja, fouten maakt zoals ik heb geschetst. Zoals ze nu. Uh, uh, waar ze nu mee bezig zijn. Dan, dan vind ik dat ik als commentator, hè, want daar mm -hmm. uh, heb ik het dan over: dat ik als commentator daar gewoon heel kritisch over mag zijn. En okay. zelfs moet zijn. Ja. Tot, tot een hogere oplage uh, leidt dit uh, beleid van de krant in ieder geval niet. Hè? Bedoel, uh, nee. uh, wat was het? Eind jaren negentig is de Telegraaf naar 800.000 oplagen gegaan. Ja. Dat is inmiddels pak een 300.000 kranten geleden. Uh, ja, in, minstens, in, ja. in een dozijn jaren, maar. Ja, het is heel zorgwekkend. Heb je het ja. over 25.000 verlies per jaar? En, uh, ja. en het gaat nog steeds fors door ja. in die richting. Ja. Wat daarvan te denken? Nou, dat is het buitengewoon uh, zorgelijk. Wij zeggen wel eens onder journalisten in Den Haag: ook van uh, over welk sterfhuis werk jij? Oh. En, uh, oh. dus, maar dat is, dat, dat is dat, journalistenhumor, zal ik maar zeggen. Uh, maar het is zeker zorgelijk, uh, het meer omdat de telegraaf uh, helaas uh, harder, harder daalt dan, uh, dan de concurrentie. Er is, er is een risico dat het AD over jullie heen komt. Dat het AD dat ja. veel minder snel uh, verliest, oplagen verliest, uh, de grote krant wordt op het Er zit, zit nog iets van 100.000 tussen. Maar um, een, van de, een van de redenen waarom wij ook hard dalen is uh, uh, nou, natuurlijk gewoon de crisis. We zijn een massa-krant. Maar AD ook? Veel mensen, ja, maar uh, ik denk wij, dat wij nog wel uh, door uh, meer Voor, mensen. Vooral voor lagere, lagere inkomens ja. gelezen worden... en dat die zich dat niet kunnen, meer kunnen veroorloven. Het abonnement uh, niet. Ja, het abonnement niet. Uh, je hebt ook gewoon het probleem... Uh, dat uh, het nieuws, uh, zoals de Telegraaf... dat brengt gewoon op internet... dat is echt een, een, maar zou het ook een, kunnen een gratis zijn... te krijgen. Dus je, moet dus een, je moet dus een oplossing vinden. En, en maar daar... zou het ook kunnen zijn dat het AD... Uh, wat, wat, wat minder journalistiek beleidt... wat evenwichtiger is, wat inhoudelijker ook... en dat dat misschien eigenlijk meer loont... Lonen in de zin dat minder mensen opzeggen, dat, dat verband zie ik niet zo. Als het AD zou stijgen en wij zouden verliezen... dan zeg ik, nou ja, daar, daar zou nou, je een uh, punt kunnen hebben. Nee, maar, maar, maar jullie luid, verliezen zelf nee, niet. Frank, kom op, de, de, bij het AD ligt het verlies geloof ik op 4 3. 4 jaarlijks en bij ons op 5-6. Nou, dat is dubbelen. Dat is, is dubbelen, maar je kan, je kan mij niet wijsmaken... dat iemand uh, die, die uh, oplagen verliest, 3-4 uh, per jaar... dat komt omdat hij zo gedegen journalistiek bedrijf. Ja, ik sluit nee, ook nee, niet uit. Is, er zijn dus, er andere dingen sluit aan sluit ook hand. niet uit dat er... Een, een inhoudelijke verklaring is, behalve alleen maar de crisis. En ik, maar... Nee, sterker nog, die sluit ik helemaal niet uit, maar ik denk niet dat die er ligt in de manier waarop de Telegraaf zich politiek profileert. Wa wa waar en... zou het dan verder misschien kunnen zitten, behalve hè, in het feit dat jullie uh, kranten verkopen aan mensen die wat minder financieel zich kunnen veroorloven dan, dan nou, als abonnees ik, als van ik, andere kranten? Als ik kritisch naar, naar mijn eigen krant kijk, dan, en die worsteling zie ik ook wel op de redactie, kijk, wij hebben heel veel, ik denk dat we als krant het meest ge geïnvesteerd hebben in internet, we hebben heel veel internetsites opgetuigd tegelijkertijd is de papieren krant eigenlijk, het, eerste, het vlaggenschip, het eerste katern, is eigenlijk in grote lijnen nog, nog een beetje hetzelfde als in de 80, uh, jaren 80 en 90. Ja. Bij ons vind je nog steeds berichten van, uh, in Hogeveen is een dubbele moord gepleegd er is een dader opgepakt, uh, de politie wil niks zeggen, maar bronnen rond onderzoek zeggen dat het een dat drama is... is in de relationele sfeer. Ja. Dat zijn geen verhalen meer waar je kranten mee kan verkopen. Nee, tegenwoordig, en dat doet het AD wel veel slimmer uh, dan mm -hmm. wij, je moet het verhaal achter dat drama gaan vertellen. Veel meer die persoonlijke grote verhalen, hè. dat Juist. is typisch de Belgische ja. aanpak, de invloed van de nou ja, Belgische eigenaar op het ja. AD, dat zag je ook in het laatste nieuws. Hij heeft natuurlijk al heel lang die, uh, die vertaalslag gemaakt. Als je naar de telegraaf dat is de Belgische kijkt, Telegraaf van, van Belgisch dezelfde AD, Belgische AD, groep. Ja, ja. ja en als je, als, je, als je naar de Telegraaf kijkt, dan, dan denk ik dat wij. Er zijn wel een aantal dingen, voor, uh, daarin uh, zijn wel slagen gemaakt. Maar ik, ik zie nog steeds de berichten terug waarvan ik denk: ja, maar daar zit dus geen enkele meerwaarde in. Hmm. Omdat je juist al die berichtjes de hele dag al gratis op internet kan krijgen. Nou, en dan kom je dus in het dilemma waar elke krant mee zit, en zeker de telegraaf... Dat is, dat is dat ons lezerspubliek zeer aan het vergrijzen is. En dat je dus uh, moet op, ervoor moet waken dat, dat je als een konijntje in een paar koplampen gaat staren... omdat je bang bent dat elke verandering in je vlaggenschip die je maakt... dat die de oude lezers van ja. je vervreemdt dat die ook gaan opzeggen. En je weet gewoon uh, in deze tijden dat je krijgt er sowieso geen lezer meer krijgt. Zullen we dat schrikbare cijfer even laten vallen? Uh, wat de gemiddelde leeftijd is van jullie lezer? Nou zeg het maar. Boven de 55? Ja. Ik denk dat bij andere kranten, NRC, niks, zal het anders zijn. Maar bij de meeste kranten, het zelfs bij televisie kijken, is, is, een, is het zeer aan het vergrijzen. Ik weet niet hoe het bij jullie is eigenlijk, bij de radio. Maar... Ja, nee, nee bedoel, bij, bij ons is dat ook in die sfeer, ja. zo'n leeftijd. Maar dat geeft te denken dat we er dus met elkaar niet in slagen. op de een of andere manier, om die slag naar die jongere luisteraar in ons geval, lezer nee. in jullie geval te maken. Nou ja, als ik naar nou mijn eigen kinderen kijk, uh, dan staat wel eens de tv aan. dan zit dus nog op een iPad of een iPhone uh, allerlei dingen te doen. Dat is nee. de televisie. Ja. De? <laughs> nou, nou, nou ben jij even, uh, daar benoem ik je toe, uh, de opperbaas van dat hele telegraafconcern. He? Jansen de nieuwe topman. En uh, daar zit je dan, uh, achter dat bureau, wat zou je doen? Nee, daar ga ik helemaal niet in mee in deze vraag, sorry. Waarom niet? Omdat wij opperbazen hebben. en uh, ik, ik vind hem best aan aanlokkelijk, maar misschien ze mijn opperbazen wel mee. <laughs> en dat komt natuurlijk dat je daar zo op reageert, omdat daar een debat gaande is. De, de, de redactie uh, zit al een tijd op de tour van jongens, verwaarloos die krant nou niet te veel. Mm het -hmm. uh, is allemaal leuk digitalisering, het is allemaal leuk internet, het is allemaal leuk online. Maar sta je daar niet op blind? Hoe, hoe staat het met dat debat intern? Dat, ga, dat, dat is gaande. Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar welke kant gaat dat op? Zijn jullie dat een beetje aan het winnen als krantenredactie? Nou, ik heb wel het idee, het idee dat, dat, uh, dat, dat wil ik er wel over zeggen... dat de tendens die inderdaad binnen het concern was... waar wij uh, door de jaren heen de ene managementlaag naar de andere hebben zien ontstaan... Uh -huh. En, en uh, op zich niet met slechte bedoelingen. Omdat mensen, uh, de, de managers uh, wel zagen dat die oplage aan het dalen was. En dachten, ja, uh, de krant is de keurk waar het hele concern op drijft. Maar dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Dus we moeten andere verdienmodellen uh, uh, optuigen. Nou, dat hebben ze dus met, uh, met zaken als Hives geprobeerd. Nou ja, dat uh, ja. hoef je niet uit te leggen. Hoe dat heeft miljoenen gekost. Ja, ja, zo zijn er wel meer. Pro -sieben, aan... hè? Een, een Duitse ja, aanslag. Nee, dat Pro -sieben kwam voort uit een aandelenpakket in SBS. wat we hadden. Dus dat okay, was maar, een, maar dat was, was ook zwaar orde. verliesgevend? Nee, dat, maar dat heeft ook heel veel geld opgeleverd. Per saldo is dat nou, niet zwaar okay, verliesgevend. Okay. Alleen dat is natuurlijk uh, meer een belegging dan, dan een core business. Dus daar kan je niet zoveel mee. Maar uh, de Telegraaf, uh, redactie en de Telegraaf als krant kwam daardoor omdat men van uitging het wordt toch steeds minder... toch een beetje op het tweede plan. En dat is natuurlijk niet verstandig op het moment dat die krant... nog steeds, nog steeds de keur is waar het hele concern op drijft. En gelukkig zie je nu wel dat keren. Mm -hmm. En uh, dat uh, de redactie weer een ei over de bol krijgt. Uh, uh, Oké, okay, en, dat... en nu iets inhoudelijker. Ja. 500.000 oplaag... Uh, en verliezend, en verliezend, en verliezend. Hoe gaan jullie dat keren? Wat kun je daar inhoudelijk over vertellen? Ja. Waarom moet die luisteraar van Kunststof misschien toch een keer die telegraaf proberen? Want jullie zijn zo geweldig bezig met dit of dat. Nou, ik denk dat de, de, lezer, de, de luisteraar van kunststof het sowieso een keer zou moeten proberen te telegraven. Dus al was het alleen maar om uh, okay, maar te controleren dan, of het allemaal wel klopt wat ik hier vertel. Maar wat zijn jullie dan nu aan het veranderen waardoor je zegt... Dus dat begint echt een andere, interessantere telegraaf te ja, worden. En is, ik kan wijzen op dit en ik kan mevrouw, wijzen op... Dat is niet op... aan mij. Ik ben politiek commentator. Ik zit niet in de hoofdredactie. Je bent een van de gezichtsbepalende mensen Ja, ja ik heb daar absolu absoluut opvattingen over. Uh, en die deel ik met mijn hoofdredactie. Die ga ik hier niet op de radio Maar jij kunt niet aan ons uitleggen waarom de telegraaf op een een interessante manier aan het veranderen is? Nee. Dat is toch wonderlijk? Ja. Dan ben je een slechte ambassadeur van je krant. Ja, misschien wel. Ja. Toch, waarom ik, toch, je... Heb je, toch heb je me uitgenodigd. Ja, nee, snap maar waarom <laughs> kies je voor die, voor die positie? Uh, omdat ik, omdat het, uh, ik, het lijkt me niet handig uh, gezien de positie die ik heb... om mij in een discussie te mengen die intern al gevoerd wordt. Ik doe, ik, daar heeft niemand wat aan binnen het concern, snap je? Okay. Ik kan hier wel heel interessant gaan doen. En de toffe jongen ja, eruit halen. Nee, dat hebben, maar ik, ik zou van. toch de gelegenheid grijpen. Het zou ook gewoon, het zou ook wat gewoon wat kunnen, het zou kunnen dat ik er niks over zeg, omdat ik er gewoon niks van weet. Dat zou, ook nog kunnen. Ja, zou tragisch zijn, maar uh, ik, de, de gelegenheid pak om te zeggen: We, we zijn goed bezig, zie dit, zie dat. Dat had ik toch wel uh, beantwoord, verwacht ja. uit, uit jouw mond. Nee. Goed, wat, wat, ga je, wat ga je doen? Wat hebben we nog uh, in het vooruitzicht? Ik ga met vakantie. <laughs> <laughs> dat bedoel je niet. Ik twijfel er niet aan. Nee, bedoel, je bent politiek commentator, dat ja. is. Het is ook weer geen functie die je tot in de eeuwigheid natuurlijk uh, huldigde. Je bent een verleden correspondent no. geweest in Indonesië. Ja. Nu doe je een tijdje dit. Hoe verder? Uh, nou, uh, de bedoeling is dat ik dit in ieder geval nog drie jaar doe. Um, ik had eigenlijk deze zomer uh, correspondent in New York kunnen worden. Oké. Okay. Dat heb ik uh, geparkeerd. Uh, mede ook omdat uh, uh, ik wil kijken of er uh, richting televisie wat meer uh, ontwikkelingen kunnen zijn. Uh, misschien bij WNL. Je presenteert daar met tijd en wijle. Je doet er mee, commentaarieert. Nou, ik, ik heb twee keer een, ja. uh, een, uh, als gastpresentator ja. uh, uh, na het vertrek van Evie en ik, uh, daar mogen zitten als, als co-presentator. En dat smaakt absoluut naar meer. En ik, het lijkt je leuker om, om regelmatig te gaan presenteren op tv... dan ja. correspondent te worden in New York, de kans die je had. Als je dit mij een paar jaar geleden had verteld... dan dat had, had ik nooit dit gezegd. Nee. Maar toch is, het, ja, toch is het waar. Omdat ik wel het idee heb... kijk, als ik nu naar New York uh, was gegaan en die deur achter me had uh, dichtgedaan hier... Uh, van, van als politiek commentator, dan krijg je dat ook niet meer terug. Dan komt er iemand anders en die neemt dat waar en dan is dat gewoon afgesloten. Sure. En ik wilde de, nu, het nu nog een kans geven om te kijken... van hoe ver dit nog uh, zou kunnen gaan. Nou, en als dat over drie jaar... Uh, uh, dat ik dan zeg van nou ja, het, nu is het leuk geweest... Dan, uh, en wat voor so soort tv-rol zou je ambieren? Lijkt je interessant? Um, nou, ik zou graag een harde talkshow willen maken. Een, een stevig, stevig gesprek willen willen voeren. Een beetje zoals Sven Koekeman al doet in mm. oog in oog ik daar heb ik echt vind dat hij dat doet die buiten gewoon knap en zeker nu ik zelf uh, net twee keer heb gepresenteerd heb je jij weet het beter dan ik dat is best wel best wel moeilijk <lacht> je denkt als, als je ergens op televisie en ik je zit natuurlijk bij de wiel draait door die denkt als gast nou dat is lastig maar dan moet je het eens presenteren dan moet je die show gaan dragen en het en, en het draaien stukken houden. ingewikkelder stukken ingewikkelder en dan zit er nog eens iemand op je oortje te tetteren en, nou ja. en het moet even kloppen wat je hè, als ja. onderliggende ja. toon uh, in het gezicht van iemand gooit dan en dat moet je wel is, dat de ja, feitjes op rij hebben nou ja. En, daar heb, en en om dat te ontdekken, dat vind ik vind ik buitengewoon interessant. En uh, inderdaad, uh, Sven die, uh, die, die, die houdt uh, zijn gasten echt een half uur gewoon mes op de keel. En ik dat is, dat, ik vind dat hij dat buitengewoon knap doet, Want dan moet je wel, die druk moet je er wel op houden. En je moet nooit even een moment met je, met je mond vol tanden staan. De, de, de, de, en, die aanpak, zou jou. Nou, ik denk dat ik, ik denk dat ik. Ik moet dat niet nog eens een keer gaan lopen herhalen. Want dat is er al. Maar ik, ik, dus ik denk, uh, ik denk dan meer, meer iets. Uh, ja, maar Als ik jouw commentaren lees. Meet press-achtig iets. Uh, ja, als ik jouw commentaar lees, zie ik ook toch wel iets meer nuance als ik het zo mag uitdrukken. Uh, want uh, laten we zeggen, uh, altijd die aanpak is natuurlijk ook niet voortdurend leunen ja. als ik het zo mag uitdrukken. En soms ook wel een beetje heel erg dogmatisch, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Altijd die benadering. In jouw column zie ik het register wisselen. Soms hard, soms wat invoelender. Daar lijkt mij ook iets meer jouw kracht te schuilen. Ja, nou, ik, uh, dit advies neem ik graag mee. En volgens mij sla je de spijker op zijn kop hoe, hoe ik het... Uh, zou willen doen. Zou willen doen als ik die kans krijg. En, en, uh, maar heel veel Hilversum, uh, ik heb er nu een beetje aan mogen ruiken. Jij weet er... Uh, laten we zeggen, als weer... buitenhof zou vragen, Paul Jansen, kom, kom jij dat dus doen? In Buitenhof? Nee, dat denk ik niet. Nee, Waarom is? nee, nee Buitenhof is echt niet mijn... Daar, daar, daar, heb, ik, daar, daar heb ik toch... Uh, het zou me zeer vereerd voelen, maar daar heb ik toch met, met mijn achtergrond niks te zoeken. Dan zegt een, een andere omroep, nou, je eigen programma à la Buitenhof. Ja, ik vind Buitenhof vind ik, vind, ik zo, vind ik wel een beetje taai, eigenlijk. Wat zou je dan voor aanbod hopen? Ja, en Buitenhof duurt ook lang, dat is een uur, hè? <laughs> ja, nee, de vraag is gewoon, wat lijkt jou dan leuk? Nou, ik denk dat je gewoon... Uh, uh, uh, dat je gewoon iets met, uh, met één of maximaal twee gasten zou moeten doen. Ja. Echt uit de politiek. duidelijk twee mee. journalisten uh, en twee gasten. En dan, ja, dan een, een, een half uur ja. flink op spanning. Ja. Ja. En dan per definitie bij Wakker Nederland, of mag het ook een ander omroep zijn? Oh, mag, uh, ik, ik, ik, ik ben niet eenkennig. Dus, uh, je had vroeger zo bij, ja. je had, uh, bij CNN Crossfire, ken, dat ken je nog ja, wel. Ja, zeker. Nou, dat, was, dat vond ik uh, echt geweldig. Hard, maar geïnformeerd, en soms ook ja. wel meebuigend. Ja. Ja. Oké, okay, nou ja. ja, VARA luistert u, uh, AVRO luistert u, uh, NTR luistert u. Ga uh, duo voor, hoor. Paul Jans is uh, <laughs> bezig met een openbare sollicitatie. Belt ja, u was eventjes, Twitter met maken. kunst of, uh, ja, nou, ja. Kijk, en dat, uh, Nou, geef ik eens een keer eerlijk antwoord en dan krijg je, maak je dat weer. ja. <laughs> Hey, nog, nog, nog één, uh, Paul. Ja. Je, je zei net, we moeten wel op de krant blijven letten. We moeten niet wel allemaal uh, internet, online, digitalisering en zo. Mm -hmm. In NRC Handelsblad stond een uh, tijdje geleden een interessant interview met de hoofdredacteur van The Guardian. En die krant die, die gaat helemaal, of is eigenlijk al helemaal online. Hè? Ja. En hij zei: iedere hoofdredacteur die niet probeert binnen vijf jaar met zijn hele krant van papier af te zijn, mm -hmm. en helemaal online te zijn, is bezig dat dagblad te begraven. Ja, uh, interessante uitspraak. En, en uh, op papier, om het toch maar even zo te zeggen... heeft hij misschien wel gelijk. Maar het probleem gewoon is dat er, dat er geen goede verdienmodellen bestaan uh, online. Je hebt dan wel de, de, de, de Huffington Post die, uh, die helemaal online is... en daar volgens mij ook een flinke cent aan verdient. Mm -hmm. in, in Nederland is dat, nog gra is dat, is dat ingewikkeld. Uh, de meeste nieuwsites zijn, uh, zijn nog gratis. Uh, en zeker met een krant als, als de Telegraaf die het, die het hebben... kijk, wij, wij moeten het niet hebben van die, van die diepe achtergronden... over uh, hoe, een, uh, hoe een Afrikaans land nou precies werkt... en waar het probleem... werkt hmm. dat, zo nee, uh, dat wij is zijn, niet waar de Telegraaf om moet. Nee, wij zijn van het nee. snelle nieuws, snap je? En daar ligt natuurlijk ook het probleem. Het, want het snelle nieuws, dat, dat, dat is, uh, daar koop je geen krant meer voor. Want er zijn een hele andere... Uh, dus is het voor jullie extra geldt, problematisch? En daar moet je een antwoord op vinden. Daar zijn, daar zijn we mee bezig. Maar ik, ja, dat antwoord is nog niet gevonden. Ja, daar hebben we het weer. Ja. Dat is dus uh, d -d dodelijk. Nou ja, daarom daalt die oplagen ook. Maar dat zie je bij alle kranten. Volgens mij uh, zijn er een paar kranten. NRC die stabiliseert en een jaar een beetje verlies. Volgens, kijk, maar is dat, dat... Niet, is dat niet in alle eerlijkheid, Paul, waarom je net... Het uh, lastig vond om te zeggen. koop die telegraaf, want we zijn zo en zo. interessant aan het veranderen. Dat jullie dat gewoon echt niet weten op dit moment. Dat jullie er simpelweg nog niet uitkomen. Ik heb niet gezegd dat we zo interessant aan het veranderen zijn hoor. Maar nee, maar, maar dat, je, dat je die voorbeelden niet kon geven. of wou geven, daar wil ja. ik vanaf zijn. Nee, nee, nee. Oh, dus zo, zo bedoel je het nou. Jullie, uh, lijken, jullie lijken het gewoon nog niet te weten. Ik heb je wel gezegd: uh, van je moet oppassen dat je, dat je niet als een bankkonijntje. in de paar koplampen blijft staren. Dat zeg ik je niet voor niets. Uh, maar er wordt wel degelijk uh, op de krant uh, vernieuwd... en uh, nagedacht over allerlei soorten uh, verschillende oplossingen. Maar ik wil daar gewoon niet in treden. Nee, nee maar goed, uh, je, je zegt wel... Uh, we hebben op dit moment eigenlijk nog geen oplossing. Voor dit probleem, voor dit cruciale probleem. Kijk, ik denk, kijk het, waarom niet? Omdat wij, denk ik, als, als, uh, als krant het, het meeste online doen van alle kranten in Nederland. Uh -huh. uh, en, en dat levert wel geld op, maar volstrekt uh, onvoldoende ten opzichte van wat papier nog oplevert. Ja. En dus heb je nog geen oplossing gevonden. Paul, je tegel. Wat komt daar te staan? Ehm. Uh ja ik vond dat, uh, ik, ja, dat vond ik weer zo'n denk nou ja maar ik wilde ook geen spelbreker zijn en ik wil ook niet flauw dus dus schoot me iets te binnen uh, uh, ik heb dat een keer ergens gehoord en dacht dat vond ik wel aardig ik heb het even opgezocht schijnt in een hele van de Chinese wijsheid te zijn wist ik veel wat dat ja maar, als ja, telegrafische ja, moet niet moet niet te die we gaan juist nee. uh, maar uh, ik, ik zou er willen opzetten uh, houd van je buren maar haal nooit de schutting weg want dat vind ik een mooie uh, uh, uitspraak die niet alleen voor je buren geldt maar ook, ook in Den Haag van toepassing is heel mooi ten opzichte van je collega journalisten maar zeker ten opzichte van de politici. Waarvan acte, zeg ik maar. Na achter is er twee dingen deze week. Leven na de sport als thema. Vijf dagen lang profsporters die na hun carrière iets heel anders zijn gaan doen. En vandaag praat Ellis de Bruin met oud-hoekje Mark Delissen. Is nu advocaat. Iets voor jou, Paul? Ik was nog over de tegenaan nadenken. Ah. Ja, absoluut iets voor mij. Ik, ik, sorry, ik zat even niet op te letten. Ja, let er weer niet op, Paul Jansen. Terwijl ik toch echt de meest invloedrijke columnist, commentator Bas. van Nederland is. Dag. Dank meneer Jansen. Dit was aflevering 2670. Morgen ontvangen wij de koningin van Curaçao, Isaline Calister. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De ophef over de hitte is overdreven. Het is overdreven, maar dat is volgens wat alles in Nederland...